De Europese Unie wil kunnen ingrijpen als lonen in een land te hoog worden. Dat staat in een voorstel van de voorzitter van de Europese Commissie Barroso en voorzitter van de Europese Raad van de Rompuy. Ze willen voorkomen dat lonen te hard stijgen als de productie niet meegroeit. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Griekenland, waardoor het land in een crisis terecht kwam. De vakcentrale FNV is geschrokken van de plannen.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 Nog twee dagen en we kunnen onze stem weer uitbrengen... tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Maar arme provinciale politici. Zo zegt 95 van alle Utrechters bijvoorbeeld... geen enkele naam te kennen van welke gedeputeerde dan ook. En dan worden ze ook nog eens voor de voeten gelopen... door tientallen landelijke politieke kopstukken... die benadrukken dat het straks de Staten zijn... die de leden kiezen van de Eerste Kamer... en daarmee wellicht de toekomst van dit kabinet bepalen. Hoezo provinciale thema's? Nou, ook in Utrecht is het een komen en gaan van landelijke politici. Zo meldde vanmiddag de Stemming van Nederland, het rondreizend verkiezingsprogramma van Radio 1, dat vanmiddag inderdaad domicilie had gekozen in, jawel. Utrecht. Met de verkiezingen in zicht is Utrecht de place to be voor landelijke politici. Vandaag doet CDA-minister Donner Amersfoort aan. De VVD-ministers schuld en Opstelten zijn in Utrecht. Daar kunnen wij van meepraten. Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren is in Tienhoven. En Christen Uniform en Rauwvoet gaat naar Veenendaal. Nou, laten het komen en gaan. Mijn gast van vannacht is sinds 2007 commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. En onlangs kwam hij in het nieuws als een van de initiatiefnemers van een onderzoek naar een mogelijke fusie tussen zijn provincie en de provincies Noord-Holland en Flevoland. En hij hield begin januari een vlammende nieuwjaarsspeech over de toekomst van zijn provincie. Bij mij te gast Roel Robertsen. Meneer Robertsen, goedenacht, van harte welkom. Ja, wel. Die, die landelijke politici, he, lopen die u niet enorm voor de voeten... als het erom gaat om de provincie voor het voetlicht te brengen? Nou ja, Utrecht, de place to behoor ik. Dat is niet alleen met de verkiezingen, dat is altijd zo. Want Utrecht is een fantastische provincie waar heel veel gebeurt. Waar mensen graag willen zijn. Uh, ja, wij staan natuurlijk uh, vlak uh, voor de, de statenverkiezingen. Statenverkiezingen die echt ergens over gaan. Want de staten uh, en de provincie maakt verschil voor mensen. Uh, maar het is aan de andere kant ook wel begrijpelijk, gezien uh, het bijzondere kabinet wat we hebben, wat uh, zeg maar uh, een halfjaartje nu bezig is. Ja, het wordt ook wel gezien als een pool, hè? hoe staan de kabinetten voor? Maar ik moet er wel uh, bij zeggen, het gaat om statenverkiezingen. En het gaat om het belang van de provincie. En datgene wat de provincie voor haar inwoners kan betekenen. Maar wordt dat belang niet een beetje ondergesneeuwd. Doordat die landelijke politici, ook vandaag weer het één vandaag debat op televisie. Het gaat over landelijke thema's. Ja. En wat uh, mij nou uh, kan bewegen om mijn stem op de een of andere partij in Utrecht uit te brengen. Dat hoor ik toch veel minder in de media. Ja, nee, dat, dat is, uh, is jammer dat dat uh, gebeurt. Uh, alleen ik denk dat de realiteit is dat, dat het gebeurt. En je ziet het gebeuren. Ik vind wel wat merkwaardig. Als ik daarna die debatten kijk, hè, dat dan de, de, zeg maar de fractievoorzitters van de, de fractie van de Tweede Kamer daar in hoofdzaken optreden, behalve die van de VVD en van het CDA. terwijl het gaat om indirect verkiezingen van de Eerste Kamer. Um, ik vind wel dat wij eigenlijk wel heel veel oog zouden moeten hebben voor de verkiezingen van de staten. Want de staten, de provincie, die maakt verschil. Ik maar als het gaat om wonen. Hè, waar, waar kunnen inwoners, de, ons, onze jonge mensen... een woning krijgen? Waar kan er gewerkt worden? Waar kan er gerecreëerd worden? Uh, blijven wij de kwaliteit van ons landelijk gebied... zorgvuldig onderhouden en versterken? Onze cultuurhistorie? Dan zijn het echt taken zeg maar, waar de provincie over gaat. En indirect ook over het belang van haar inwoners gaat. En dan is het wel zonde als je ziet dat die uh, gedeputeerde de Staten... daar vier jaar mee bezig zijn, daar een fantastisch product hebben afgeleverd... in de provincie Utrecht, ben ik oprecht van mening... dat het dan overgenomen wordt hè, vanwege het landelijk belang... door, door de, de, de verkiezingen uh, landelijk en de positie van het kabinet. Uh, aan de andere kant hoop ik wel, uh, omdat zeg maar, de Staten ook de Eerste Kamer kiezen... dat we het systeem wat we nu hebben wel intact houden. Want er gaan ook wel de stemmen op. Hè. We kunnen wel zonder de Eerste Kamer... en moet uh, kunnen de Eerste Kamer niet rechtstreeks gekozen worden. En waarom en, vindt u dat zo belangrijk? Nou, omdat ik het ongelooflijk belangrijk vind... dat de Eerste Kamer, uh, zeg maar, uh, uh, dat daar mensen zitten... die los van hun politiek inkomen tot een oordeelsvorm kunnen komen. Ik zie veel te veel uh, leden van de Tweede Kamer... die veel afhankelijker zijn van hun politiek inkomen... Uh, zeg maar, een houding en een gedrag vertonen... waardoor dat inkomen... Ja, een belang speelt. Terwijl het grote voordeel van, van de Eerste Kamer is... dat zijn mensen die in parttime time eh, daar hun eh, zeg maar, partij vertegenwoordigen... los van hun inkomen een oordeel kunnen hebben. En de Eerste Kamer is ook echt bedoeld om te kijken... klopt het juridisch, is de wetgeving goed en is geen politiek orgaan. En als je tot een rechtstreeks verkiezing komt... dan wordt het echt een politiek orgaan en dat zou ik zonde vinden. Ja, bovendien hebben de Staten de oudste recht... Hè, als het gaat om de democratie in Nederland... Uh, de, de Utrechtse staten dateren van de 14e eeuw hoor. Ja, ik bedoel maar, ik zeg altijd: onze staten, uh, we zijn de oudste provincie van Nederland, 1375. De, de, de Stichtse Landbrief, we zijn ouder dan de staten de Nederlanden Nederlanden. En het mooie van, van provincies is dat, dat je, als je kijkt naar de loop, de tijden van. Ja, hoe hebben provincies zich ontwikkeld? Altijd periode meegemaakt dat ze veel macht hadden. Dat ze minder macht hadden. Ik, bedoel, ik zeg altijd, we hebben uh, de Burgondische hertogen overwonnen. We hebben de Spaanse bezetting overwonnen. We hebben uh, Napoleon uh, overwonnen. En altijd wisten de staten te overleven. Altijd wisten de provincie hun bestaansrecht te bewijzen. Hoe deden ze dat? Door altijd weer in te spelen op de actualiteit van alle dag. Door in te spelen van wat de vraagt de samenleving daarvan. Dus provincies zijn in mijn ogen vanwege het belang voor de inwoners, maar ook vanuit de geschiedenis... niet weg te denken uit onze uh, democratie. Dat belang is heel groot, zegt u. Uh, toch weten de inwoners van die provincie dat belang niet op waarde te schatten. Want ik schok wel van die cijfers. 95% van alle Utrechters, om het bij uw provincie te houden... kennen geen enkele naam van een gedeputeerde. En ook uw eigen naamsbekendheid is heel laag. Ja. Uh, wat doet u verkeerd? Waar, waarom uh, slaat u niet meer op de trom? Ja... Kijk, ik zeg altijd, de ene doet het voor het plaatje. En de ander doet het voor de daad. Eh, ik, ik heb, Zegt eh, u dat Haagse politici het meer voor het plaatje doen... en dat u het meer voor nou, de daad doet? ik zie wel veel mensen, eh, zeg maar, die eh, eh, eh, via, via de one-liners... kort een statement maken, in de hoop dat de wereld om zich heen verandert. Nou, die wereld verandert echt niet. Mm. Broem, het geeft even een rempeling in de vijver. Dat zie je elke dag, bij de waan van de dag. Maar de, de wereld verandert niet. Eh? En, en, en Kijk, het is ook wel begrijpelijk dat... dat de, de, de vertegenwoordigers van de provincie... niet zo in beeld zijn bij het grote publiek. Want wij zijn natuurlijk als provincie... een intermediair tussen het Rijk en gemeente in. Tussen het Rijk en het bedrijfsleven in. En we hebben veel minder contacten met het dagelijkse publiek. Tenzij maar u je... noemt wel allerlei dingen die ook mij aangaan. Ja. Ik vind het ook belangrijk waar ja. ik woon... en uh, hoe ik van en naar mijn werk kan. Of, uh, uh, of dat ene monumentale gebouw bewaard blijft voor, voor mijn nageslacht. Ja, nee, dat, dat is zo, ik kom daar graag op terug... Maar ik zou er nog aan willen voegen, toevoegen. Tenzij je een rel veroorzaakt, dan, dan ben je landelijk bekend. En heel snel bekend. Nou, ik, ik bedoel, Het gaat mij om de inhoud. Het gaat mij om, om partijen bij elkaar te brengen. Te, zeg maar, beleid te faciliteren, zodat zeg maar, in de samenleving dingen gaan gebeuren. Dan speel je dus een beduidend andere rol. En ook bewust een andere rol. Ik, ik leef erbij en ik geniet ervan. Dus ik mensen... Uh, organen bij elkaar kan brengen, in positie kan brengen... zodat er in die samenleving wat uh, gebeurt. Het is dus inderdaad juist wat u zegt, die provincie doet er toe ertoe. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Uh, we hebben in onze provincie een fantastische provincie, een topregio. Een topregio op het gebied van kennis, innovatie, op, op een aantal uh, gebieden. We zijn, bijvoorbeeld, uh, hebben bijvoorbeeld de hoogst opgeleide bevolking. We hebben de snelst groeiende economie. We zijn de meest duurzame regio, onlangs in een onderzoek van 28 regio's in, uh, in Europa. Uh, dat willen wij graag zo behouden. Maar aan de andere kant hebben wij dus een hele sterke economie, maar te midden van een prachtig landschap. We hebben van alles, zeg ik altijd. Behalve uh, het strand, hebben we prachtig rivierengebied, de Pols, uh, de Gelderse vallei, de Heuvelrug. Fantastische natuur en dat willen wij graag zo houden. Dat zijn de troeven van de provincie. Ja. Uh, die, die worden uh, uh, als goed rentmeesters beheerd door de provincie Utrecht... door de provinciale bestuurders. Maar, nou ga ik woensdag naar dat stemhokje... en ik ken de mensen niet. Ik ken de partijen misschien... Maar ik ken de mensen niet. Dus is het dan toch niet beter dat je, dat je ook als provinciaal bestuurder... laat zien wie je bent, waar je voor staat? Absoluut, D maar dat gebeurt ook. Maar hoe kunt u dat dan nog versterken? Want nu, nu is die, die herkenbaarheid nou, vrijwel nul. Ik denk wel dat het zo is. dat En dat, ik zie dat in de politiek wel meer. Ik hoor dat ook omheen de laatste dagen. Dat ze zeggen, kijk, er zijn nu weer verkiezingen. En nu zien we de, de, de mensen, de, de, de statenleden... Uh, de gedeputeerden die zien we weer op de markt. Hè. Samen met landelijke coryfeeën, uh, foldertjes uitdelen, uh, campagne voeren. Ik zeg altijd, je moet permanente campagne voeren. Je moet eigenlijk vier jaar lang permanente campagne voeren. En, en ga naar buiten. Komt, en dat gebeurt hè? te weinig? Nou, Ik vind dat er veel te veel vergaderd wordt in eigen huis. Terwijl ik altijd zeg, het gebeurt buiten. Daar moet je zijn om te horen wat er in die samenleving leeft. En dan kun je pas binnen in het provinciehuis de goede dingen doen. En het is echt belangrijk... Eh, eh, laat ik het voorbeeld noemen, we hebben nog heel veel huizen te bouwen. Hè. Meer dan 100.000 huizen tot 2030 in de, provincie, in de provincie, Utrecht. provincie Utrecht. Dat kun je doen door altijd weer de goedkoopste oplossing... zoals dat in het verleden heel veel gebeurde. Het bordje van 50 kilometer te verzetten, het weiland in, de natuur in... de goedkoopste oplossing te kiezen. Je kunt ook zeggen, nee, wij willen juist borg staan... voor die kwaliteit van het landelijk gebied we willen borg staan voor de kwaliteit van die natuur... want dat is een van de belangrijkste vestigingsfactoren... Mm -hmm. voor het bedrijf Utrecht. Wij verzetten dat bordje 50 kilometer niet. We noemen dat de rode contouren. U moet, gemeente, binnen die ronde contouren bouwen. Dan gaat het om zeg maar, herstructureren van de bestaande voorraad. Oudere woningen afbreken, nieuwe bouwen. Uh, uh, plekken zoeken binnenstedelijk, weliswaar duurder, waar je gaat bouwen. Hetzelfde doen we bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen. We hebben uh, uh, enorme behoeften. We zijn een snel groeiende economie. We hebben vorig jaar nog 6,8 groei gehad in het aantal bedrijven. We zijn ook een provincie met de laagste werkeloosheid in, in Nederland. Maar dat vergt dat wij die werkgelegenheid graag behouden en versterken. Dat doen wij door bestaande bedrijvigheid te faciliteren. Internationaal te zoeken naar acquisitie... dat buitenlandse bedrijven zich bij ons vestigen... dat bestaande handelsrelaties verstevigd worden. Dat geeft groei aan arbeidsplaatsen. Ook daar zeggen wij nieuwe bedrijfsterreinen, nee... Het bordje van 50 kilometer blijft staan waar het staat. Uh, u moet eerst zoeken binnen de bestaande voorraad. We hebben een heel groot aandeel verouderde bedrijventerreinen. Ga die eerst maar eens revitaliseren. Uh, maar kijk ook bijvoorbeeld naar de kantoormarkt. 20% leegstand. Ja, kijk ja. naar de amovering van afbraak van kantoren, onvormig tot woningbouw... of tot bedrijven, eh, andere bedrijvigheid. Dat zijn plannen, voornemens eh, die, die u heeft met die provincie eh, Utrecht. We praten straks ook over verder, ook over uw nieuwjaarspeech, waarin u niet alleen die voornemens naar voren bracht... maar waarin u ook op een eh, vurige manier pleitte voor een mentaliteitsverandering. Niet alleen in de provincie Utrecht overigens. Daar gaan we het allemaal straks over hebben. Maar ik stel voor dat we eerst nog even luisteren naar het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht...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 Ja, gewetensvraag van Klaas Rumpsteen. Rekent u op uh, uh, dat commissariaat van die enorme provincie... of uh, kijkt u wel eens een beetje om u heen? Nee, daar reken ik helemaal niet op. Daar heb ik mijn hele leven nog nooit aan gedacht... wat mijn volgende functie zou zijn. Ik, ik zeg altijd, het is mij overkomen. Maar ja, stel weet... u wordt het niet, wat zou u daar gaan doen? Dat was de andere vraag oh, dat, van dat weet ik niet, ik ben 62 uh, nu... en uh, er zijn altijd weer leuke uitdagingen. Maar daar gaat het in feite niet om... Het gaat niet over mijn belang. Het gaat over het belang van onze burgers, instellingen en bedrijven. Want daar zijn wij voor op aarde, zeg ik altijd. Daar doen wij het voor. En als je kijkt dat wij in Nederland in zwaar weer zitten... na de bankencrisis, de financiële crisis, veroorzaakt door de banken... hebben we enorm veel als nationale overheid moeten investeren... om onze economie draaiende te houden. Eh, eh, dat geld moet terugbetaald worden. En wij zien dus dat we in, in de afgelopen tijd, ook op het middenniveau, een enorme wildgroei... Aan bestuurslagen hebben gekregen. Stadsprovincies, uh, uh, gedeconstreerde reisdiensten. Stadsdeelraden, noem maar op. Uh, allerlei deelraden. Dus wat wij zeggen, ook in navolging wat het kabinet zelf zegt, dat, kun je, dat moet terugbetaald worden. Dus we zullen slagvaardiger, efficiënter moeten besturen. Mm -hmm. Dat betekent, zeg altijd heel simpel: een beter bestuur voor minder geld. Minder geld, uh, en beter besturen betekent dat je twee dingen kunt doen dat je kunt, zeg maar, lastenverhoging voor de burgers kunt doen. Dat willen wij niet. Dus we hebben gezegd, we gaan snijden in eigen vlees. Dat betekent dat je zoeken moet naar vormen... dat je goedkoper kunt besturen. Dat betekent dat je effectiever moet gaan samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van, uh, laat ik noemen, uh, uh, infrastructuur. Uh, uh, onderhoud van wegen. Uh, openbaar vervoer is misschien nog wel een beter voorbeeld. Als ik u zeg dat wij nu, als ik kijk naar de regio Utrecht... betrekkelijk kleine, compacte provincie... waar we op drie plekken werken aan openbaar vervoer. Op het stadhuis van uh, de stad Utrecht, bij het BRU en bij de provincie. Zitten drie. De BRU is de, de regio Utrecht, samen okay. met de stadsprovincie, zeg maar. Nou, er zitten drie, uh, uh, zeg maar... Uh, uh, uh, uh, hoe noem je het... Uh, plaatsen waar mm -hmm. mensen werken om het openbaar vervoer te regelen. En dat is in Noord-Holland en in Flevoland niet anders Dat is in Flevoland, anders, idem dito, dat is in Noord-Holland, idem dito. Wat zou nou mooi zijn dat je één bureau maakt... met één directeur onder één leiding... die voor alles, zeg maar, in plaats van op zes plaatsen... op één plek het openbaar vervoer gaat regelen. Maar waar gaat het nu om? Hè? Er is nu een onderzoek gestart naar ja. de mogelijkheden van een fusie. Gaat het dan om een complete fusie? Dat, dat nee, de drie provincies verdwijnen... Hebben, dat er één ja. grote superprovincie nee, voor in de plaats We plaatschot. hebben donderen het voorstel gedaan... omdat zeg maar, het kabinet ook plannen maakt. En wij willen liever graag zelf meesturen bij die plannen. Vandaar dat we Donner een brief gestuurd hebben... Ja. waarin twee stappen zitten. Eén, waar kunnen we heel snel, zonder structuurwijzigingen, want die duren in dit land heel lang. Uh, daar moet je ook, ook je hoop niet op vestigen. Uh, heel snel een aantal maatregelen nemen... door effectiever te gaan samenwerken. Zoals bijvoorbeeld op dat gebied van openbaar vervoer. Dat ik net noemde. Ja. De tweede stap is dat wij gezegd hebben... ondanks die intensieve samenwerking... willen we ook nog kijken... heeft een fusie in de Noordvleugel. Dus niet in de Randstad. Zo heet de streek dan. Ja, Utrecht, uh, dus Noord holland Noord-Holland. Echt uh, de, daar waar het economische gebeurt. He, de, de Amsterdam, Almere, Amersfoort, Veenendaal, Utrecht. Mm -hmm. Helf is hem erbij nog. Uh, uh, is er daar nog meer waarde als je komt tot één provincie? En dat moet ook echt meer waarde hebben. Want we zeiden het al in het begin van het gesprek... ons sticht is van 1375... Ja, dat geef je niet zomaar op, dat moet echt meer waarde hebben. En er ook niet een gevaar, dat, dat stel je zo'n uh, uh, je, je zo enorme provincie op. Hè? Nu is er al een behoorlijke afstand tussen de burger en de provincie. Die ja. zal dan alleen nog maar groeien, want ik woon zelf ook in de provincie Utrecht. Ik voel wel een band met die provincie, ook met de geschiedenis... en met, met, met de plaats in die provincie. Maar om nou te zeggen dat ik een zware band voel met Anna Paulona... of met Swifterband nee. En ik denk dat dat omgekeerd ook niet zo ja, is. Nee, maar dat, dat, daar dient het ook het onderzoek voor. En een van de aspecten zal zijn en aard en schaal. En schaal kan te groot zijn. Ik, bedoel, uh, ik heb zelf het idee dat een randstadprovincie... qua schaal ook veel te groot is. Eh, ik bedoel, dan, dan krijg je weer hulpstructuren om, om die afstand te overbruggen. Uh, en zo denk ik dat het onderzoek uit zal moeten wijzen... welke schaal heb je nodig om tot in ieder geval... Uh, die burger te blijven betrekken... Uh, bij jouw provincie. En uh, ja, uh, je ziet bijvoorbeeld in het onderzoek waar u straks over sprak. dat de beleving van een provincie in Friesland, in Zeeland en Limburg. een hele andere ja. is dan in een randstedelijke provincie. Ja. Dat is ook, ook niet zo verwonderlijk. Waarbij ik dan He? denk dat Utrecht nog redelijk scoort. vergeleken ja. met Noord- en Zuid-Holland bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat we hebben onlangs nog eens een keer een onderzoek laten doen. En dan is het identiteitsgevoel van de Utrechter vrij groot. Ja. Uh, verrassend groot. En het, wat mij ook verrast is dat 74% geloofde dat het was. Zelfs van de mensen zeiden, die provincie moet je helemaal niet opheffen. Je moet helemaal niet denken aan schaalvergroting. Maar kortom, we hebben gezegd twee stappen. Eén, effectieve samenwerking, snel mee beginnen. En het andere, echt onderzoeken of er meer waarde in zit. Wanneer moet dat onderzoek afgerond zijn? We hebben daar een termijn van gesteld van zes maanden. Uh, dat het onderzoek afgerond zou moeten zijn. En heeft u een persoonlijke voorkeur? Nee, eh, waar, ik, waar het mij om gaat, is kortom dat wij komen tot het betere bestuur voor minder geld. Ja? Dat we kunnen besparen in het belang van onze burgers, instellingen en bedrijven, dat wij een goedkopere overheid zijn, eh, wat flexibeler is, wat slanker is, dus minder mensen op de werkvloer. En als het mij betreft ook nog eens goed kijken naar vereenvoudiging van de procedures en regelgeving. Want daar mm -hmm. kunnen we zeker nog zoveel mee verdienen dan met die slankere organisatie. Maar ook als het uw baan zou kosten, omdat er nog maar één commissaris overblijft... dan uh, zou u toch de uitkomst van het onderzoek volgen? Absoluut. Uh, plus is absoluut niet uh, iets waar ik gevoelig voor ben. Ik bedoel, maar ik, uh, ik heb mijn hele leven lang uh, mezelf uh, goed kunnen redden. En dat hoop ik ook in de toekomst absoluut te kunnen. Ja, Robert uh, Roberts is mijn gast. Hij is commissaris van de koningin in de provincie Utrecht. En denkt u nou ja, het is uh, een mooi gesprek, maar het wordt mij wat laat. Dan kunt u dit gesprek ook terugluisteren morgen via onze site casaluna.ncfn.nl. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast uh, service. Nou zijn er ook uh, nog steeds stemmen die zeggen, uh, schaf die hele provincie nou maar af. Uh, dat is een, een, een achterhaal gremium. Bijvoorbeeld de bestuurskundige Michiel de Vries van de Radboud Universiteit in uh, Nijmegen. Uh, die heeft dat gisteren nog gezegd in de volgende. Uh, vandaag zelfs. En uh, uh, uh, hij zegt ja, andere organen, gemeentes, het Rijk kunnen die taken makkelijk overnemen. Ja, ik, uh, ik denk dat dat niet zo is. Het voorbeeld uh, is, is uh, waar ook vaak naar verwezen wordt, is Denemarken. En we ja, roept... zijn de provincie ook afgeschaft. Hè? Ja, dat, roept... Gidsland, dat... Denemarken Land-Denemarken. Dat roept aan iedereen. Dat is een grap van de ja, ja, ja. Uh. Maar dat, dat roept inderdaad iedereen. Maar dat is ook weer de waan van de dag. Want daar zijn in plaats van de provincies vier regio's gekomen. Dus eigenlijk opgeschaalde provincies is ook weer een tussenlaag ontstaan. Uh, uh, la, dus je, je hebt zaken die moet je echt naar gemeenten brengen. Gemeenten staan het dichtst bij burgers. Daar moet je ook echt daar brengen wat die, wat die, burger voor die, of wat die gemeente voor die burger kan regelen. Maar je hebt bijvoorbeeld zaken die tussen het Rijk en die, zeg maar, die de gemeente overstijgen. Bijvoorbeeld de aanleg van provinciale wegenverbindingen, De aanleg de aankleding van natuur en landschap. Ja, eh, ongelooflijk belangrijk, de inrichting van het landelijk gebied. Dat is gemeentegrens overstijgend. Daar heb je een orgaan voor nodig waar het, het rijk te groot voor is... en waar gemeenten te klein voor zijn. En je, je, je kunt daar eh, fantastische ideeën over eh, hebben... en theorieën over ontwikkelen. Mijn opvatting is, de provincie is belangrijk, die maakt verschil. En dat zal altijd zo blijven. Ik eh, ben het met u eens, we zullen het doorlopend meer moeten doen... Omdat bij het publiek onder de aandacht te brengen. Maar nogmaals, het is naar mijn overtuiging wel logisch... dat, je dat, ja, dat, dat die binding met het publiek... Minder is dan bij een gemeente. Ik bedoel, ik vergelijk het altijd toen ik burgemeester van de gemeente Ede was. In mijn vorige functie. Daar besloot je op dinsdagmorgen wat. Iedereen wist dat het een collegevergadering was. En als je dan woensdag even je gezicht liet zien in de gemeente. of je liep op de markt. dan tikte een burger je op de schouder. en je zegt: uh, uh, meneer, u heeft dat fantastisch gedaan. of u heeft het niet goed gedaan. Beide nee. uh, hebben we meegemaakt. Maar mee dat zou het ook wel fijn zijn als commissaris van de koningin. Ja, dat zou op zich goed zijn. Alleen uh, het is nu eenmaal zo dat die provincie dus andere zaken regelt. Die niet direct gerelateerd niet direct zijn, aan die direct zichtbaar zijn, waar wij veel mee te maken hebben en waar wij heel intensieve contacten mee houden, is met het bedrijfsleven. Met de, de universiteiten, met de grote uh, bedrijven, uh, met instellingen, zeg maar, die, die van wezenlijk belang zijn in die samenleving om te doen wat goed is voor ons regio. Want als provincie bouwen wij geen huizen. Wij, wij uh, scheppen geen werkgelegenheid, maar we faciliteren wel dat het op een goede manier kan gebeuren. En daar ja. heb je bedrijven voor nodig, daar heb je instellingen voor nodig. Dus ik vind het ook een van de mooie taken, en daar geniet ik echt van... dat je zeg maar, die partijen bij elkaar brengt en één visie ontwikkelt... wat is goed voor ons Utrecht. Ja, en, en u je... bent de uh, tredunion tussen het Rijk en, en de gemeente. Ja. Daar is niet overigens iedereen even blij mee. Uh, Luister u even mee naar een uitspraak van wethouder Scheurs van de gemeente Woerden. En die uitspraak werd ook gedaan vanmiddag in dat Radio 1-verkiezingsprogramma... De Stemming van Nederland. Als ik met iets zit en vraag aan de provincie van... jongens, kom nou eens hier kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is... dan is die weg schijnbaar erg lang, want ze komen niet. Nou, bijna belangstelling voor de gemeente Woerden, zegt deze wethouder. Uh, herkent u zich in die kritiek? Uh, uh, dat soort opmerkingen moet je altijd serieus nemen. Uh, dus wat ik dan doe is uh, zeg maar, uh, even contact leggen... Uh, morgen met de gemeente Woerden wat daar fout is. Uh, ik uh, herken het niet in die zin... Uh, ik, ik moet zeggen, ik probeer zoveel mogelijk in de week buiten de deur te zijn. Omdat mijn overtuiging het absoluut buiten gebeurt. Uh, ik leg twee keer in de maand werkbezoeken af aan de gemeente. Uh, ook in Woerden. Uh, ik denk dat ik inmiddels al vele keren in Woerden geweest ben. We hebben trouwens een hele uh, uh, goede manier ontwikkeld... om samen met onze overheden, dus gemeenten... We, we praten ook niet van lagere overheden of hogere overheden. ik bedoel maar Het zijn onze partners in de samenwerking. Om te komen tot een hele goede samenwerking. En ook... Zeg maar, door, door die samenwerking, juist de goede dingen te doen. Maar ook het zal vaker schuren. Hier schuurt het dus tussen u en de gemeente Woerden. Althans, tussen uw uh, orgaan, de, de provincie en uh, hun orgaan, die gemeente. Maar het zal vaker schuren. Nee, nee, maar soms... Er zullen tegengestelde belangen zijn tussen de verschillende overheden. Absoluut. En dat is maar goed ook. Daar zijn wij ook zeg maar, een, een, een, uh, een, uh, een overheid voor... die zelfstandig hun besluiten ma uh, maakt. Kijk, wat ik altijd zeg... Uh, je moet uh, samenwerken... Want alleen al, door samen te werken kun je meer bereiken dan alleen. Dat is uh, zo duidelijk als wat. Maar je, je kunt verschil van opvatting hebben. Laat ik een voorbeeld uh, noemen. Uh, als bijvoorbeeld een gemeente komt bij ons. En die zegt, ja, we willen toch die huizen niet binnen stedelijk bouwen. Maar we willen dat, dat bordje van 50 kilometer van weer verzetten. Want dat, kost, dat scheelt ons heel veel geld. Ja. Hè? Het is goedkoper, het is makkelijker. Dan zeggen we, nee gemeente, dat doen we niet. Omdat wij een visie hebben ontwikkeld. Hoe houden wij ons Utrecht aantrekkelijk? Want als ik kijk... Nou bijvoorbeeld de top 100 bedrijven in Utrecht. Ik vraag waarom vestigen jullie in Utrecht? Is het één vanwege de hoogopgeleide bevolking. Twee vanwege de relatief goede bereikbaarheid. moeten we trouwens heel nodig wat aan doen, want dat begint toch een beetje een te worden. En drie vanwege de prachtige natuur en de cultuurhistorie die jullie provincie hebben. Want onze werknemers willen alleen niet hier goed kunnen werken, maar we hier ook goed kunnen wonen. Dus met andere woorden, natuur en landschap. Landbouw, een moorlandelijk gebied, is een van de belangrijkste vestigingsfactoren voor bedrijven bedrijf Utrecht. Dat is geen tegenstelling, maar is juist een aanvulling aan dat. Nou, dan, dan kun je dus de overtuiging hebben dat je dus die bordje van 50 kilometer niet moet verzetten. En nou, nou, als, als de gemeente, de gemeente dat dan wil, worden. dan zeggen wij nee, sorry gemeente, dit is ons beleid. Geen sprake van dat die rode contouren opgerekt worden. Nee. En dan heb je een verschil. Ja, dat zit u dan als uw ja, verantwoordelijkheid. Maar om dat is onze verantwoordelijkheid daar op, op uw standpunt te blijven staan. Ja. We praten straks verder ook over uh, uw achtergrond in de politiek... en over die toespraak die u uh, hield uh, bij gelegenheid... Van, uh, van de nieuwjaarsreceptie van de provincie Utrecht. Maar juist muziek die u heeft meegenomen, ook van een provinciegenoten. Hè? Ja, ik, uh, ik heb uh, twee stukken van uh, provinciale uh, mensen uh, meegenomen. Uh, het eerste stuk wat ik meegenomen is van Janine Jansen. De violisten? De violisten. Het toptalent wat zich inmiddels uh, al, uh, al onbewezen hebt, zowel nationaal als internationaal... Uh, afkomstig uit een uh, zeer muzikale familie. Haar vader Jan Jansen is de organist op de, in de Domkerk. Kijk. Fantastisch, daar kun je echt van genieten. Uh, maar Janine Jans is natuurlijk uh, ja, uh, fabuleus op, uh, op haar viool. En ik heb een, een, een stuk uh, uh, meegenomen uh, van uh, het centrale thema van Schinter's List. De film, speelt de film. film? Waarom? Omdat ik het eigenlijk al heel toepasselijk vind... in het thema van vanavond de verkiezingen. Ik bedoel, maar, als je ziet dat daar een Duitse zakenman... Uh, meer dan duizend Poolse Joden het uh, leven gered heeft... en daardoor hun vrijheid teruggegeven hebt En je kijkt op dit moment ook naar uh, de Arabische uh, wereld en het Midden-Oosten... en je ziet dat daar op leven en dood gevochten wordt voor hun vrijheid... en, en zeg maar, straks hun stem in vrijheid uit kunnen brengen. En ik zie uh, toch ja, een soort nonchalance, de verwendheid in ons land. Mensen die uh, zelf zeggen, ik ga niet stemmen, of uh, het is ver van mijn bed show... Uh, uh, dan zeg ik van kijk naar nou wat er daar gebeurt en ga morgen stemmen. Wij verkwanselen een beetje dat, dat ja, want het is zo'n groot goed. elders voor gevochten wordt. Het is zo'n groot goed waar elders voor gevochten wordt uh, wat wij hebben en niet benutten. En ik zeg altijd als je niet mee stemt en je stem niet uitbrengt moet je later ook geen commentaar hebben. Het thema van Schindlers List door Janine Janssen. Thema uit Schindler's List gespeeld door violiste Janine Jansen uit Utrecht. En ook uit Utrecht komt Roel Robertsen. Hij is commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Meneer Robertsen, uh, u had het net over, over uh, het streven om goedkoper te gaan werken als, als uh, provincie, eventueel in samenwerking of zelfs misschien gefuseerd met twee collega-provincies. Uh, nou is er in Utrecht zelf nogal wat te doen over de verhuizing van de provincie Utrecht naar een nieuw provinciehuis. Daar wordt ook over gezegd, nou is dat niet een beetje geld weggooien, zeker als je straks misschien gaat fuseren. Hoe verhoudt zich die voorgenomen verhuizing tot uh, uh, het, het, het uh, streven om juist goedkoper te gaan werken als provincie? Ja, dat moet je echt los van elkaar zien. Kijk, maar het kost wij, wel veel geld. Uh, ja, maar wel verantwoord uh, geld. Kijk, wat, waar wij zitten is een totaal verouderde huisvesting als provincie Utrecht... met duizend werknemers. technisch afgekeurd, daar moest echt wat gebeuren. Daar is de provincie al jarenlang mee bezig om te komen tot nieuwbouwplannen. Uh, door de financiële crisis uh, kwam onze buur te koop, het Fortisgebouw. Uh, voor een prijs die in onze ogen, en dat heb ik ook deskundig echt naar gekeken. Want ik bedoel, maar uh, ik zelf kom uit uh, een, zakelijk, met een zakelijke achtergrond, ik zit ook in de politiek, dat wij zorgzaam met het geld van de burger om moeten gaan. Goed gekeken wat is de goedkoopste oplossing. Tuurlijk kost het geld. En dan is de aankoop van Fortis, met aanpassing naar flexibel werken, goedkoper dan uh, renovatie van de oude sterren zoals we dat uh, noemen. Uh, daar hebben we aan de Staten uh, zeg maar, zorgvuldig een analyse van gegeven. De Staten hebben een meerderheid daarvoor gekozen. Uh, uh, met het feit dat wij zeg maar, voor een groot deel van uh, het nieuwe Fortisgebouw... een vaste huurder hebben tot 2020, namelijk de ABN AmroBank. Een zeer solvabele en goede huurder, uh, waardoor die investering zeer verantwoord is. Maar kunt u zich voorstellen dat, dat mensen zich daar wel kritische uh, kanttekeningen bij stellen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar Alleen... aan de ene kant moet er bezuinigd worden, moet het efficiënter, moet het kostenneutraler. En aan de andere kant wordt er nu wel veel geld uitgegeven. En u geeft aan waarom dat nodig is volgens mij. Nee, maar u, maar... Waar, kijk, waar je naar kijkt is niet hoeveel geld je uitgeeft, maar waar je naar kijkt is wat zijn de kosten per arbeidsplaats. Ja, en als je dan uh, totaal verouderde uh, gebouwen moet uh, uh, renoveren, moet verbouwen... en dat is duurder dan de aankoop van Fortis... lijkt het mij een goed uh, uh, gebruik en ook, ook zakelijk dat je dan kiest voor Fortis. Ik kan me voorstellen dat de beeldvorming uh, dat was vreemd. te dus zeggen, ja, moet u nou zo'n groot gebouw kopen... Uh, uh, terwijl je dat oude gebouw uh, verlaat? Uh, heel veel mensen hadden grote vraagtekens bij de verkoopbaarheid van het oude... Uh, mm -hmm. Provinciehuis, ja. eh, daar hadden wij ook in, in zeg maar de, de prognose voorzichtig ingeschat... dat we daar toch een ruime tijd voor nodig hadden. Zeker in deze markt om dat te gaan verkopen. Eh, ja, het, het, het mooie is dat wij het verkocht hebben, boven de taxatie... Eh, die wij in de exploitatie hadden zitten. Dus ik, eh, ik vind, ik moet zeggen, het is een zeer verantwoorde eh, beslissing. Maar waar het uiteindelijk om gaat, wat zijn de arbeidskosten... De exploitatiekosten per werknemer? En die zijn lager in Fortis dan verbouw van de oude locatie. Maar u, heeft het, over, u heeft het ook over beeldvorming. Ja. Hè? Uh, uh, nu in de dagen voor die Provinciale Statenverkiezingen... Die provincie is onterecht, dat, dat schetst u, uh, te weinig zichtbaar bij de burger. En als dit soort dingen de beeldvorming gaan bepalen, zal dat niet meewerken in de, in de populariteit van de verkiezingen. Dat was ook de zaak van de provinciesecretaris, meneer uh, Sietsma, die uh, op zijn 57e uh, uh, uit die functie stapt, maar wel voor de komende jaren, hoewel hij dan wel werkzaam blijven voor de provincie Utrecht. 110.000 euro salaris salarismaker. Er is veel om te doen geweest over de kosten van het afscheidsfeestje ook. Dan kun je zeggen, is dat nou die discussie waard? Maar de beeldvorming is natuurlijk niet goed zo vlak voor die verkiezingen. Ik uh, het, het, ben het met u eens. Uh, maar kijk, wat is interessant tegenwoordig. Ik was vorige week bij een debat. Daar werd ik uitgenodigd, uh, net als vanavond, om wat iets te vertellen over de provincie. en Ik heb daar anderhalf uur gezeten. Ik vond het een leuke avond, uh, interessant, er werden goede vragen gesteld. Er waren twee journalisten, uh, geen echte professionals... maar die er wel uh, goed voor mm -hmm. kunnen doorgaan, die er mm geoefend -hmm. zijn. En toen zei hij na die anderhalf uur... ik heb het idee dat u uh, zich wel een uur lang heeft moeten verdedigen. En toen heb ik uh, naar die twee uh, journalisten zeg maar, gezegd... maar wie heeft nou de vraag gesteld... Ik heb u antwoord gegeven op de vragen die u stelt. En dat doe ik ook, want u stelt uh, de vragen, ik geef de antwoorden. Maar u heeft niet gevraagd wat heeft de afgelopen vier jaar, wat heeft de provincie nou Utrecht betekend voor haar bedrijven voor, bedrijven, voor haar inwoners, voor haar burgers? He, wat, hebben, wat, wat heeft die vier jaar nu opgeleverd? Had ik u een prachtig verhaal kunnen vertellen? Wat het opgeleverd Nee, waar bent u in geïnteresseerd? Is de waan van de dag wat er geroepen wordt? En u roept het in navolging dat het zo is. Dat is ook wat, wat u, wat u uh, aanstipte in uw nieuwjaarsspeech. Aanstipt is nog uh, uh, zachtjes uitgedrukt. U, u uh, zegt daarin inderdaad dat wij een land zijn geworden... waar de waan van de dag regeert in plaats van dat we ons bezighouden... met de zaken waar we het echt over moeten hebben. Dat is uh, nogal een persoonlijke uitspraak op de ja. zakelijke nieuwjaarsreceptie. Ja, maar dat is wel een, iets wat mij uh, allang bezighoudt... en steeds meer bezighoudt. Ik bedoel, maar, als, als ik kijk waar gaat het in de politiek om... dan gaat het om de waan van de dag. Ik zeg altijd wat er s morgen in de Telegraaf staat... of in de Volkskrant of het NSC, maakt niet mm -hmm. uit... Mm -hmm. uh, daar komen de, dezelfde dag de, de Kamervragen over. En dat beheerst de politieke agenda. Ik bedoel maar... Uh, heeft u dat ook zo ervaren bij de discussie over het provinciehuis... de discussie over de vertrekkende provinciesecretaris? Ja, als ik kijk naar de, de provinciesecretaris... Uh, die heeft tien half jaar vertreffelijk werk uh, gedaan... in ons provinciehuis... Uh, een, een fantastische secretaris, maar we gaan naar een andere fase. En ik vertelde u, we, we gaan naar een slankere overheid. Naar een andere vorm van aansturing. Uh, Herman maar was echt iemand van de inhoud. Minder van de proces. En we hebben nu met elkaar gekeken... welke man of vrouw hebben we nu nodig voor dat proces waar we nu in gaan. En wij vonden het met z'n allen. Uh, inclusief de staten. In november besloten. Uh, zeg maar persbericht, heel Nederland doorgaan. Geen enkel commentaar uh, afgesproken dat hij blijft werken voor zijn geld in een andere positie. Want Herman Siesman gaat niet naar huis met behoud van zijn salaris. Nee, die werkt voor dat geld. Is is zwart op wit geregeld dat dat ook per jaar budgetair neutraal verloopt. Uh, en vervolgens komen de verkiezingen en mensen gaan roepen. Vervolgens roept iedereen het na... en gaat de secretaris eh, tot zijn 65 thuis zitten met 110.000 euro. Ja, dacht je dat wij gekke henky zijn? Dat zijn wij niet. Wij kijken echt met heel zorgvuldig naar eh, onze uitgaven het belang dat wij eh, hechten aan een zorgvuldig beleid... Eh, weten dat we met geld van onze burgers omgaan. En daar heb je zorgvuldig mee om te gaan. En dan denk ik, eh, om even terug te komen op de waan van de dag... dat we veel te veel achter elkaar roepen. Bijvoorbeeld eh, meneer Oosterhuis, die doet een uitspraak... heel Nederland ten reperoer, in plaats van... Eerst Over de koningin die gecensureerd ja, zou zijn bij eerst, haar eerst eens goed te kijken van, eh, is, het, is het wel zo? Is het gezegd? Hè? Uh, uh, ik zeg altijd, luister eerst eens goed naar elkaar. Om zelf beter begrepen te worden. Uh, ga niet uit van wantrouwen, maar hef vertrouwen dat dat eigenlijk niet kan, zo'n uitspraak. Uh, uh, onderzoek dat eerst voordat je weer een oordeel hebt. Nee, er moet meteen een kamerdebat komen. Uh, uh, iedereen is een reparoer, iedereen heeft een oordeel. De televisie, uh, de radio, iedereen uh, houdt zich daarmee bezig. Maar meneer Roberts, hoe, hoe is het zover kunnen komen? Dat is ook medeverantwoordelijkheid van de politiek. Oh, absoluut. Uh, absoluut en ik, ik prijs me zeer gelukkig dat het in onze staten uh, veel meer om de inhoud gaat. Ik vind ook dat het veel meer om die inhoud moet gaan, uh, uh, want daar zijn we voor. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. wij zijn er voor onze burgers, we zijn er voor ons bedrijfsleven om daar de dingen voor te doen. Uh, en en uh, ja, ik, ik, ik, ik kan me daar echt uh, over opwinden als ik zie uh, over hoeveel uh, zaken, afgeleide zaken, het gaat terwijl het niet meer gaat over wat ons echt moet bezighouden op dit moment. Ik bedoel, we leven in een tijd dat, dat we, we op een financieel op een te grote voet leven. We, we leven in een tijd dat we, als het gaat om, om het renmeesterschap... als ik kijk naar, naar wat wij als mens gebruiken op aarde... dan leven wij op een te grote footprint. Wij zullen dus wat moeten doen aan verandering van ons gedrag. Ja? En Dat zijn wezenlijke vragen. willen wij aan onze kinderen en onze kleinkinderen... onze aarde over kunnen dragen zoals wij er nu van genieten. Ik zeg altijd, wij lenen onze kinderen en kleinkinderen. Dat rentmeesterschap is voor u een belangrijk begrip. Hè? Want u, u bent een rasechte Utrechter, u komt uit Renswoude. Ja. U weet wel, dat dorpje dat altijd zo snel uh, over de brug komt... met de verkiezingsuitslag. Ja. Uh, daar heeft u uh, jarenlang een, een boerenbedrijf gehad. bedrijf ja. van uw ouders. Ja. Heeft u uh, te vroeg overgenomen eigenlijk? Hè? Nou ja, goed, dat zijn familieomstandigheden uh, geweest. Ik, bedoel, ik ben opgegroeid inderdaad op de boerderij uh, in een gezin uh, met uh, drie kinderen... Uh, en uh, ik, ik, uh, na mijn lagere school heb ik mijn HBS gedaan. Zou gaan studeren economie in Rotterdam. Maar door familieomstandigheden uh, ben ik thuis gekomen. Heb ik de boerderij van mijn uh, ouders overgenomen. Uw vader is jong overleden. Uh, uh, mijn vader is ook uh, heel jong overleden. En uh, ja, dat betekent dat ik heel vroeg er zelf voor stond. Maar heel bewust mijn bedrijf zo ingericht heb. Uh, van Ik wil er ook naast dat bedrijf wat kunnen doen. Want ik moest er niet aan denken dat ik zeven uh, dagen per week zeg maar, vastgebonden zat aan het bedrijf. Dus ik heb er altijd veel uh, uh, naast gedaan. Ik vind het ook uh, dat dat je taak is. Ik, bedoel maar, ik, ik heb uh, overal wel een opvatting over... maar dat vind ik dat je dat niet alleen moet hebben op verjaardagen... maar dat je dan ook in de arena moet staan... om ook, ook zeg maar, wat te kunnen zeggen en wat te mogen zeggen... Uh, nou, dat, is, uh, dat heb ik altijd heel veel plezier gedaan. Dat heb ik met, met, uh, met hart en ziel gedaan, het boerenbedrijf. Uh, het, ik zeg altijd de agrarische onderneming, want het was een, een groot bedrijf. Uh, ik ben in 1978 in de politiek geraakt door een buurman uh, als wethouder. Eerst, uh, Tegen wouden? Uh, ja, ik zeg altijd vijf uh, gulden, 31 per uur. Dat was echt <lacht> een hobby. Uh, uh, dat heb ik twaalf jaar gedaan. Uh, ik wilde dat wat eerder stoppen. Want ik zei, ja, de twaalfde keer die begroting uh, behandelen, dat, dat gaat wat vervelen. Dan moet je te veel uh, enthousiasmeren om, om het, om het zeg maar, uh, ja, met dezelfde inzet te kunnen doen. Ik heb toen heel bewust gekozen voor het statenlidmaatschap. Omdat ik dat naast mijn bedrijf kon doen. Want dat was zeg maar, mijn, mijn hoofdtaak ja. en uh, mijn inkomen. Uh, 95 uh, ben ik gedeputeerder geworden. Had ik eigenlijk nooit gedacht. Uh, maar ik dacht, ook wel leuk om te doen. Wat te betekent in die provincie. Ik heb dat met hart en ziel gedaan. En daarna bent u naar Ede gegaan. In 2002 uh, kwam men vanuit Ede met uh, de vraag... Uh, wil je niet bij ons burgemeester worden? Nou had ik echt op dat moment nog nooit over nagedacht. Ik dacht, ja, het is eigenlijk wel een hele uitdaging. Mijn vrouw komt uit Ede. Het is in de streek. Uh, en... en ja, ik zeg altijd: als je je erg voor inzet, dan, dan, dan moet je het ook je binden. Dan moet je er wat mee hebben. Nou, ik heb met onze streek, daar ben ik geboren en getogen. Ja, daar vandaar daar, ook, hè, daar dan, houd ik van. Ja, vandaar ook waarschijnlijk dat de stap naar, naar de provincie Utrecht geen grote stap was. Want het is inderdaad ook uw streek, Renswouden. Ja. Uh, dat, dat boerenbedrijf, daar wil ik nog heel even op terugkomen. Ligt daar de basis voor uw pleidooi voor rentmeesterschap ook? Ja, absoluut. Ik bedoel, je hebt, je hebt met de flora en fauna te maken. Je leeft tussen de dieren. Uh, uh, uh, dat moet je op een, op een zeer verantwoorde manier doen. Hè. Ik heb een hele grote affiniteit met alles wat groen is. Uh, uh, uh, met dieren, dierenwelzijn. Ik bedoel, daar heb ik me altijd al mee bezig gehouden. Ook in de, in, in de exploitatie van, uh, van ons bedrijf. Uh, het, het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor. Uh, uh, en het op, op een goede manier doen. Ja, dat is de basis inzet voor, voor, voor, voor de manier waarop ja. u nu wil werken. Ja. Ten slotte, u, u pleitte in die nieuwjaarsspeech ook voor een mentaliteitsverandering. Uh, uh, weg uit die waan van de dag. Um, hoe, hoe kunt u die uh, realiseren binnen, binnen uh, uw provincie? Door steeds uh, uh, met nadruk een uh, uh, pleidooi te houden dat we het doen voor de inhoud. En, en nogmaals, daar komt weer dat plaatje in de daad. Hè. Ik, ik ben er voor de daad. Ik bedoel, maar ik, ik heb onlangs tegen een journalist gezegd toen hij vroeg: van ja, maar. Uh, uh, is het niet wel erg vervelend dat u uh, zeg maar zo weinig bekend bent. Toen heb ik gezegd, nou ja, na deze week denk ik dat dat snel verandert. Hè? Dat is het voordeel van zo'n publicatie. Maar het, het doet mij relatief weinig, want daar doe ik het niet voor. Ik doe het voor de provincie Utrecht. En dat zou uh, ook de, de houding moeten zijn van meer mensen... bij de provincie Utrecht? Ja, en ik, ik, ik zeg dat ook altijd tegen mijn mensen. Hè? Ik bedoel maar, uh, uh, het is hetzelfde als, als je ziet dat, dat in de politiek de angst regeert. We zijn ongelooflijk zeg maar, aan het indekken voor de gevolgen van onze beslissingen. Terwijl ik altijd zeg, durf risico te nemen. Want wees creatief. Uh, uh, want, durf je op boven het maaien, ja, dat zei we ook op ja, die uh, uh, Ja, uh, uh, Dan maak je fouten. Doe dat niet elke dag, want het vervelend. Maar als je geen fouten maakt, dan geeft dat kilte aan de binnenkant... Geeft angst, of angst aan de binnenkant geeft kilte aan de buitenkant. Het gaat om het oplossen van problemen, van uitdagingen voor onze mensen. En daar doen we het voor. En durf daarbij risico's te lopen. Uh, uh, geef vertrouwen, heb respect voor elkaar, luister goed naar elkaar... En probeer zeg maar, samen de meest oplossende, creatieve oplossing te vinden. Uh, uh, want alleen zo uh, zeg maar, maak je een, een, een betere omgeving voor datgene, voor degene waar wij het voor doen. Het pleidooi van Roel Roberts, de commissaris van de koning in de provincie Utrecht. Dank u wel dat u hier wilde zijn uh, vannacht. Ik wens u ja. een spannende verkiezingstijd. Ik wens u ook sterkte met de uitslag van uw partij, het CDA. En dat zal er ook nog om gaan spannen. Uh, uh, en ik, ik hoop dat u uh, een mooie verkiezingsdag hebt. En dat in ieder geval veel mensen komen stemmen, wat ze dan ook gaan stemmen. Dat maakt niet uit als ze maar gaan stemmen, toch? Absoluut, <laughs> uh, ga stemmen, doe mee en laat je stem niet verloren gaan. Straks na uh, Radio Bergijk uh, deel 2 van Casaluna met uh, gesprekken over uw favoriete plekken Grootste in uw de provincie. krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde centijd voor lokale omroepen. volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Oh ja, wacht even, Tatje. Die blazers die komen. Nee, wacht even, die komen daar links te staan. Oh, sorry. Oh, wacht even. Wacht, even, wacht, even, wacht even. Blazer, ze Zeven blazers en die zeven microfoons. Ja, en die, daarvoor zitten de strijkers. Vier strijkers mee, zeiden ze. Ja. En de staande bas komt daartussen. En dan die piano die moet aan de andere kant? Ja. Oh. Ja, oké, okay, wacht even. Ja, voorzichtig, die is gestemd. Die is gestemd. Ja, oké, okay. en die gitaren, ja. ja oké. Okay. Radio Bergeik. Lopen we? Ja. Ja, zijn we erin. Het radiostation voor Bergijk. Nou, Tadje, snel, want we gaan beginnen zo. Tadje, we moeten erin. Tadje, okay. knoppen. Uh, dames en heren, hartelijk welkom, Radio Bergijk. Uh, u heeft misschien uh, wat uh, achtergrondgeluiden gehoord. We hebben namelijk hier uh, de studio helemaal volgebouwd met uh, allerlei dingen... ...waardoor hier een uh, enorm orkest kan komen spelen. En dan zult u zeggen, een orkest? komen spelen? Waarom is dat dan? Nou, we hebben namelijk uh, van heel ver twee gasten. Ik hoop dat ze snel uh, aanwezig zijn. Dat zijn namelijk niemand minder dan Richard en Lucas Mulder. En uh, nou, dat zijn twee eren die, die stomen uh, werkelijk uh, in de noodgang uh, naar de top van de uh, Nederlandse amusementsindustrie en uh, ze hebben zich bereid verklaard om bij ons te gast te zijn en daarom en hebben wij... En er zit ook een heel bijzonder sympathiek verhaal achter, deze oh. jongens, ja daar komen ze over vertellen. Maar het is een geweldige eer, ik zit nu al een beetje te trillen van, van, van, uh, van eer eigenlijk. Ja. Dat, dat ze zo direct hier komen naar ons Nederige Radio Bergenijk om uh, dat optreden te doen. Met, met, met dus een enorm orkest, dus een twaalfkoppig orkest. Ach, dat is eens hebben. Oh, ik hoor het toe. Ja. ja, ik hoor het. Oh, no, ja, dan komen kom ze binnen. Kom je Acht, binnen. Acht. Ja. Bedankt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ah, ja. Hallo, Richard Mulder. Hallo. Hallo. Richard Mulder. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ja zo. Ja. Nou, jongens, hier. Ja. Ik, ga zitten. ik ga jullie zitten. Ja. ja, de band uh, komt er ook aan. De band. De, band, uh, uh. de band zit in de broek. Pardon? Uh, het is <laughs> een noordelijke humor. Ja. <laughs> Het zit in de boel. Noordelijke humor, ja. Die komen er dus zo nog Nee, binnen. die hebben we afgegeven aan de, te, de, de man van de techniek, zeg maar. Ja, die, die, die, die zitten is. nou uh, mee, te, mee te klopen daarachter. Eh, uh, ja, niet van die oh, zo, uh, oh, wacht even. Oh, wacht, wat, heb, heb... wat heb je tijdje? Een band. Oh, wij dachten... Een band. Ach, dat is, is er nog. Dat is een vergissing ontzettend. Nee, dat is geen vergissing. Daar oh. kom, nee hoor, er komt straks een andere band. Wij maken geen vergissingen bij oh. Radio Berghek. Oh, nou, uh, nou, gezellig. Ja, er komt straks een hele grote band en die is nog, uh, nog groter. Ja. Uh, ik zei altijd maar, des te meer artiesten, des te meer vreugd. Huh? Sorry? Des te meer artiesten, des te meer vreugd. Oh. Oh, <laughs> ja, dat versta ik niet helemaal. Oh, uh, helemaal. Jullie uh, komen van heel ver. Ja, ja maar, maar, rood, rood, maar eigenlijk uh, Pardon? Of ik roken. Wat zegt hij? Of ik roken. Sorry? Of ik roken roken. Of hij mag roken. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ja, ja hij ja, zit met ja, een sigaret. Ja hoor, oh, dat mag. kijk ah, lekker Oké. Okay. Nou, het, was een enorm, het is allereerst een heel erg uh, hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Uh, uh, allereerst even, waar komen jullie vandaan? nou, uh, well, Lucas, zei jij maar... Hogezaand. Uh, uh, uh, uh, en uh, hoe? Uh, dat uh, is aan Noorden. Groningen. En uh, Groningen, dat ligt... Dat is, is het noorden van Nederland. Ja, daar hebben we heel lang moeten rijden uh, hier naartoe. Oh. We zijn vanmorgen we zijn om acht uur weggegaan, en dan hebben we Sabors een broodje gegeten. Ja. En zo zijn we doorgereden. En we waren hier nou ja, rond een uur of elf. Met en toen hebben we hier uh, een beetje rondgereden uh, in de omgeving. Dat is prachtig trouwens, hier de omgeving. <lacht> ja. Uh, jullie belden ons op, en toen zeiden jullie: ja, we gaan met een nummer uh, de, de, de hitparade veroveren, want we willen, want we willen. En wat willen jullie? Nou ja, kijk, uh, het, is, uh, het is zo dat wij op dit moment... alle zeg maar, landelijke, uh, regionale omroepen benaderen om die lied te promoten. Want het is als Nederlandstalige artiest heel moeilijk om er in Hilversum door te breken. En dan proberen we het via deze weg, zoals Frans Bouwer ook begonnen... Even, en lach wij lach... hebben een nummer geschreven omdat uh, onze moeder heeft nogal last van, uh, van reumatiek Ik zeg uh, ah. ja, Ik zeg rustig. En wij willen een appartementje kopen voor onze moeder in Spanje... omdat ja. ze daar veel minder last van het klimaat heeft, uh, zeg maar... En uh, nou ja, we hebben niet veel geld. En toen dachten we, als we nou een nummer schrijven... en we, hebben altijd, we, we, we zingen altijd thuis... en als we dat nummer nou gaan opnemen... en uh, aan een platenmaatschappij kunnen uh, verkopen... dan kunnen we misschien geld verdienen om zo'n appartement te kopen, zeg maar. Nou, dat is ja. echt een hartverwarmend ja, is initiatief. Dat zijn echt zoons die iets doen. Mijn moeder had ook al helemaal, maar ik zou er nooit opgekomen zijn... om iets voor haar uh, te kopen. Nee, mijn moeder was zwaar uh, alcoholisch het nee, zou nooit in mijn hoofd zijn opgekomen ook, om ooit eens iets voor die heks te doen. Nee. Jullie doen dus wel iets voor die heks. Um... Nou, onze, onze moeder is geen heks hoor, dat is een schat oh, nee, nee, van een vrouw. Nee, nee. Dat... Ja, nou, ze kan best wel ja, lopen nou. hoor. Als je, als je zulke zoons baat, jullie zijn ook echt Hollandse jongens. Ik, nou, ik vind het heel erg jammer dat jullie niet in Bergenijk wonen, want ik zie de goedheid straalt, van, straalt van, van jullie af. Jullie zijn echt hele goede jongens. Nou, dat proberen we wel te zijn, ja. En jullie zitten ook netjes in de kleren en nette haar ook. Ja. Erg, ja, erg... Met zeep gewassen, volgens mij. Ja, met shampoo, hè, gewoon. Wat zegt hij? Gewoon uh, een gewone shampoo. Uh, gewone shampoo. shampoo. Ja, en, uh, jullie blijven gewoon, gewone jongens. Absoluut. Hoe, hoe groot absoluut. het succes ook is. Dat is wel een les die we van Frans Bouwer leren, dat je toch altijd gewoon ook tijd moet maken voor je publiek. Ja, en jezelf moet blijven, hè? En jezelf moet blijven. Nou, je noemt net Frans Bouwer, dat is natuurlijk, ja, dat is God, maar dan zijn jullie twee, eigenlijk vind ik, twee Jezusen. Ja. Als je Frans Bouw is dan God. Nou, dan een hele tijd niks. Ja. En dan heb je twee Jezusen en dat zijn jullie dan. Ja. Echt, jullie hebben het hart op de goede plaats, zitten jongens, en dat je dat voor je moeder doet. Nou, als ik, mijn vrouw is dan bij mij weg al acht, acht jaar. En als ze niet bij me weg was, had ik misschien ook wel zonen gehad die dat dan misschien ja. ook wel voor mij als ik reuma had gehad en ook wel naar Spanje had gewild. Dan zie ik mijn zoons dat ook wel gedaan zou hebben. Ja, maar hebben. die heb je niet. Dat je niet denkt dat jullie de enige heilige boontjes zijn. Mijn zoons, als ik dat had. Maar die heb je niet. waren, waren even goed geweest. Ja, met kind, kinderen is wel het mooiste wat er is, hoor. Ja, zeg het dan. nog niet nog een keer. Nou, uh... nou ga maar zingen. Kunnen zou... Wacht even. Er moet wel. Er muziek komen. Ja, dan moet ja. de muziek. Tijdje. Het begint met een intro, hè. Oh, ja. Zij prachtig. Nu al. Dat is echt Spaans instrument, wat je hoort. Ja. Die ander was gemeen. Hard en slecht voor jou. Maar geloof me als ik zeg dat ik van je hou. Dus denk niet meer aan die ander, want alles wordt nu anders. Jij hoort bij mij, en ik hoor bij jou. Lieve, lieve, lieveling, kom eens in mijn armen. Lieve, lieve, lieveling, en laat me je verwarmen. Lieve, lieve, lieveling, kom maar dicht bij mij, en dan maak ik jou heel blij. Het ja, ja. Die ja, ander heeft jouw pijn, dat was de ja, refrein, ja. Ik doe, ik doe, ik doe, zo. zo. Ik het gewoon voor je. Een kleine dans, ja. terwijl ik met jou chance. Zo, ik sla mijn armen om je heen, ik laat jou nooit meer alleen. En dit zal nooit, nee nooit meer overgaan. Lieve lieve lieveling Kom eens in mijn armen Lieve lieve lieveling laat me je verwarmen Lieve lieve lieveling Kom maar dicht bij mij Dan maak ik jou heel blij je ogen Lieve lieve lieveling Kom eens in mijn arm Zoals kan ik Lieve lieve lieveling Laat me je verwarmen Lieve lieve lieveling Kom maar dicht bij mij Dan maak ik jou heel blij dat je jammer ja, het stukje link. Ja, kan, kan het laatste nogje ja. hoog of niet? Nee, dat kan. Ja, nou, ver, nou, misschien oh, maar, wel. Dat is altijd zo hoor. Dat is ja, een stukje vergetje. Ja. Kan dat laatste stukje over? Ja, maar dat is een. Een hoger. Ik zet er net een, een verkeerd in. Maar Tijtje gaat even proberen. Om het, uh, to Vanaf ja, dat toontje hoger zeg. Ja. Ja, dat vinden wij altijd een beetje moeilijk. Ja, stap maar ook bij. Nou, nou weet je niet meer waar je bent. Doe ja. ik doe ik doe. Ah, hij pakt het toch leuk op. Ja. Lieve lieveling. Kom eens in mijn armen. Lieve lieve lievelingen. Laat mij je verwarmen. Lieve lieve lieveling. Kom maar dicht bij mij. Dan, dan, dan maak dan ik jou heel blij. Nou komt Toontje hoger. Lieve lieve lieveling. Kom eens in mijn armen. Lieve lieve lievelingen. Je ziet ze gewoon gaan neuken dan, hè? Ja. Je ziet ze echt gaan neuken. Nou, dan zo is het ze... nummer niet bedoeld, ja. hoor. Oh, maar liefdevol, van. liefdevol neuken. Nou ja, het is wel liefdevol, ja. Maar dan gaan ze toch deuken? Nou, dat, dat zou kunnen, maar dat, ja, dat bedoel ik. Dat Meestal ook, niet ga je dan neuken, toch? He? Als je zingt en ze heeft van die grote memmen, dan wil ze toch? Die de knoppen <coughs> erop. Nou, daar gaat het nummer van ons niet over. Kijk, ja, maar... ik heb het geschreven omdat ik zelf een, een, een relatie ook heb gehad, net als uh, u die ook op een gegeven moment afgelopen was. En toen heb ach. ik de inspiratie gekregen. Ach, ach jonge die toch, jongen toch, ja, jongen. De relatie was heel kort al. was maar een maandje of zo. En, zi en zit ze ook de hele tijd achter je WO aan? Zit heel ook in de WO? Nee, nee, dat gelukkig niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, uh, ik uh, rijd bij jaren. Ach, op een bus ach, wat door de zijn de jullie toch goede jongens? Echt, echte Jezus. de Jezus. Nou ja, daar valt ook wel mee. Je Kijk, rijdt bejaard ook, ook naar, naar waar ze naartoe willen. Ja ja, dus uh, iedere morgen als ze naar het ziekenhuis moeten of uh, op visite willen of zo, dan uh, breng ik ze met een, met een busje zeg maar. Uh, uh, uh, uh, en nee, wat ik werk dan in het asiel. Ach. Ja, uh, asielzoekers? Ja, maar als, als dan weer uh, de beesten uh, zoek zijn geraakt, dan komen ze dan weer bij ons en dan uh, zorgen wij voor die beesten. Via het uitzendbureau, hè? vier het ja, ik, ik heb heel veel baantjes be gehad. Meestal uh, wat ik vrij snel weer ontslagen. <laughs> maar uh, oh, ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dat gebeurt iedereen wel eens. Ja, ja. Maar jullie zijn echt hele goede jongens. Ja, uh, nou, we, we wensen jullie natuurlijk inderdaad ongelooflijk veel succes hiermee. Nu moet je nu jij even stil zijn, jongens, want Toon oh, sorry, gaat toon. Yeah. Ja. Nu even stil zijn, jongens. We zijn even met uitzenden Jullie zijn goede jongens, maar nu moet je stil zijn. Ja, u heeft het gehoord, dames en heren. Nou, stil. sorry, ja, oh, sorry, yeah, sorry. Je hebt gehoord, dat waren Richard en Lucas Mulders. Lieve, lieve, lieve lieveling. Laat me jezelf. mijn lieveling. Met een nummer. Uh, hoe heet het nummer eigenlijk? Lieveling. Lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve. Lieveling. Nummer lieveling. Lieve, lieveling. Ik zit nu al uh, heel de hele tijd in mijn kop te lopen. Ja, even stil. We steken er nog eentje, hoor. Ja, dat goed. Nou ja, dit plaatje is dus nog helaas niet in de winkel verkrijgen, te verkrijgen. Want er heeft nog geen platenmaatschappij zich gemeld. Laten we hopen dat dat heel snel gebeurt. Eh, zodat iedereen thuis eh, kan genieten eh, van eh, deze prachtige Nederlandstalige muziek. Door twee hele goede jongens. Die heel, heel goed jongens. zijn voor uw moeder. En voor de dieren in het aziel, en, en voor de voor bejaarde. Ja, Dus echt, echt jongens. Ik schiet helemaal vol bij en jullie muziek en jullie goede daden en wie jullie zijn. Echt hartverwarmend. Ja, en eh... Uh, dan kunnen we misschien nog nu nog even een klein stukje van het nummer draaien. Zodat u het lekker in uw hoofd blijft uh, horen zingen. T Tijdje kun je die band uh, weer even starten. Oh, oh jee. Wat uh, is dat? Uh, Tijdje, wat, wat, wat is er gebeurd? Ach, nee, toch? Helemaal. Wat is er? Oh, Tijdje. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, man? Is het, wat je. Godverdomme, moet je die wolk zien die uit dat apparaat komt? Dat is een wolkband. Ja, ik ben wel de enige band die het heeft. Blijven jullie zitten, zet ja. je, Tatje uit. Nou is het genoeg geweest. Godverdomme, schrap jij hem in elkaar! Dit zijn alle goede jongens! En ik doe dat voor een arme moeder! Tek je, maar uit! Godverdomme! Klootzak. Dit zijn alle goede jongens! Die stonden voor een oude moeder! Ja. En dan mag jij, die band is niet te gebruiken. Klootzak kapot? Is, is hij echt, nee, kapot? Nee, is nee, hij nee, echt nee. kapot? Jullie hebben toch zeker wel een kopietje ervan, hè? Nee, nee, dit, nee is dit is de enige is band die we fout. hebben. Um, nee, maar een grapje, of niet? Ja, ja dat is een grapje, een schijntje. Uh, nee, ik, ik, ik, ik ga wel in meer, Richard. Uh, ja, nee, nee, uh, ja, maar, maar, maar, maar, maar hebben uh, we dus, Nee, jongens, kijk hier, dit is hem erover. Zo. Een, oh, een wollige band. Gesmolten. Nou, is oh, dat is niet uh, zo. Uh... Moeten we weer een nieuw liedje opnemen? Nou, uh, in ieder geval, jongens, hartstikke bedankt. Heel veel succes ermee. Uh, uh, dat waren dus... Uh, en nog namens Tetje excuus voor wat er gebeurd is met jullie uh, moederband. Ja. Ach, jullie hebben al een Moeder moederband. Band. Ach, wat zeg ik nou toch? Nou, rustig. Ik zeg jij? moederband. En ze hebben zo'n moederband, die ja. jongens. Nou, rustig, Peer, volgens mij, het komt wel goed. Het schiet wel vol Peer, het komt wel goed. Wij hebben die jongens een moederbandstuk gemaakt. Zo erg is dat niet, Peer, zo erg is dat niet. Muziek is heel belangrijk, en je moeder is het allerbelangrijkste. Ik schiet gewoon vol van het feit dat het jullie moederband is. Radio eh, dames en heren, eh, dus nogmaals, dat waren te gast hier Richard en Lucas Smulders. Tot zover eh, deze uitzending ook, dames en heren. Dus ik zou zeggen, voor alle moeders in Bergrijk, wetenschap. En alle gezonde moeders, kop op!